We gaan verder onderaan de linker kolom, pagina Kof Mem Dalit 144, Asulam, de regel 32 na de punt. Dus dat, is, dat zal dan de, de grote correctie zijn, de uiteindelijke correctie zijn. Na de hebben we nog iets dat de bon komt eerst een, een verduisternis, en daarna komt, en daarna zal de boom uh, opstegen en zal tot zak worden. Dat is ook wat, wat denkbeeldig, of, denkbeeldig of zinbeeldig men, mensheid, aan de mensheid ook ge, iets gegeven wordt, gegeven is zoals uh, Apokalypse sort of en dat soort dingen. Dat men denkt ook het einde van de wereld. Dat okay, zit ook hier. En men denkt nou dat het is catastrofaal is. Dat het iets wat einde komt en negatief. Terwijl hier zien we dat dit zal uh, so wel. Zo'n. So, dat gewoon nodig, structureel nodig zal zijn. En daarna komt de absolute volmaaktheid van de wereld. Want het kan niet anders. Alle restjes van de citra agra, alles moet overwonnen worden. Alle licht moet komen, alle tot het einde van de eindstukken van de malgoed. Zo de volgende pagina, mem H145, hey, de rechterkolom, en de laatste rekening is dat het een en ander is. Dat het een en ander is, dat dargin een en ander is, dat het The Kulhu Misachrin five, the Atian legabe, the whole had the had let man zest the it Ki Kulhu dargin when a hurin has hozrim zeifen, Ubaim lo le atle at atche endavarne lamimen. That is Helder, what Jons New said. Shehu Tikun, dat, dat is de volmaakte correctie, de volgende pagina. De, de eerste regel. Mikolap van alle aspecten dus, volmaakt. Asherahar ze, dat, dat nadat, we is dus, dat is waar, waar, wat de psalm zegt. Dat er is niets wat verhuld is van hem. Pas dan daarover spreekt uh, de, het psalm van David 2. Let leed Kasemine dat niets is bedekt voor hem. Mikol Dargin a zog er le legt op van alle hogere traptreden. 3. Kikoel Goedargin, want alle traptreden van de Hoenin alleen en de, hogere, en de hoge lichten, goes riem. Keren terug, weer worden vier, leed galot, keren terug om zich te, te onthullen, betaglite geloei, in de uiterste onthulling. Daar hebben we kulgo met zachrin, want allen omringden vijf we atjan en kwamen legabe voor hem. We had we had en ieder let man, niemand is, let niemand, zes deed kasimine, niemand is, niets verhuld, ver, bedekt is, letterlijk, bedekt is van hem. Kikul hoedar want alle traptreden, wene hoed in lichten, hosrim keren terug en komen, 7 bij hem leat leat, stap voor stap, beetje bij beetje. Aan dat je één de waarne totdat niets wordt van hem, van hem onthuld, verhuld. 9 We zeggen meer: Micha matou, deit chamem We ta we tin lega beihu, bete jufta shalem. En dat is wat de heidezoger zegt. Michamato van zijn toren of van zijn verhating, of van zijn zin, Basharat deed Hamem op het moment dat hij op verhit wordt, en komt terug, keer terug voor hem, voor hen, voor hen staat het, bij de Shalim, met de volledige inkeer develop. What's been taken then? Klamar she'ein elof giluy ha'mur na sa barega ehad. Kitkufat twa nefashemesh. Golehet umeira at sheit habem ba shiyur der tin must speak let you ftashalim. Al deracham meter up hij men. Natuurlijk, ook oh, geweldig wat hij ons nu zegt, let op. Tien, klom maar dat wil zeggen. She'en geluja amor, dat de gezegde, dat wat de onthulling waarover, gezegde, waarover, hij, waarover, waarover uh, men spreekt, wordt niet in één ogenblik gemaakt, let op. Wordt niet in één in uh, ogenblik gemaakt. Gegeven. Ki had shemes, let op. Want de periode van de zon, 12, halleg om hiera blijft schijnen. Dus de zerampin blijft schijnen aan, aan de malchut, aan de restjes die nog niet uh, gecorrigeerd zijn. Aad shait tot totdat hij zou verheet worden. Want hoe lager je komt, hoe, hoe verhitter wordt men. Ja? Want dat is, hoe, hoe, hoe krachtiger het licht moet zijn. Bashur, in de mate die voldoende is, dertien, let je Juf Tashalim voor de volmaakte inkeer. En de volmaakte inkeer moet, de hele schepping moet volmaakte inkeer maken. Zowel so de rechtvaardigen als uh, boosdoeners. Aiderak Shamrohazal, zoals de Torah-leerden hadden gezegd. 14. Oh, hier is zeer geweldig wat je zegt. Shaharishaim Nidunimbo. Dat de boosdoeners zullen daardoor, door dat licht, door die verhitting van het licht, van de zeerendien, van de zon, zullen zij geoordeeld worden. Dus oordeel wordt over hen. Geveld door dat licht. Wot zadikim mitrapim. Terwijl de rechtvaardigen worden daardoor genezen door dat licht. niet Maar beide ontvangen wel de correctie. De ene door verhitting, dat dit als oordeel is. En And de andere is dat die, die uh, verhit wordt, maar die verhit, die vindt die, uh, Huh? Verlichtend. Ja. Eh, van hem wordt... We aas vijftien. Zo gadolamur, En dan wordt men waardig... tot de grote... onthulling... zoals gezegd werd. Eigenlijk. Maar belangrijk is... Die wat je zegt ons, dat... iedereen zal, zal... dan gered worden... op die manier. Maar dan... de ene is... Door met klappen, door de klappen van de swipe. En de andere is, uh, die wordt dan, die begrijpt dan, uh, als, die zal zien, zien dat, ervaren dat als genezen. Nou, dat is een beetje wat we hebben geleerd over de malgoed over de restjes van de maalgoed, zien dat. En dat zullen we straks kijken wat we verder kunnen daarmee doen.